Dit is Yuri Stubinitsky met het NOS-journaal. Het hoofd van de Londense politie, Paul Stevenson, is opgestapt omdat hij in verband is gebracht met het schandaalblad News of the World. Er was veel kritiek op het inhuren van een oud-redacteur van de krant als PR-adviseur. De Sunday Times meldde vandaag ook dat Stevenson een verblijf in een luxueus kuuroord heeft laten betalen door News of the World. Stevenson spreekt het tegen. In Hogersmilde beginnen morgenochtend de voorbereidingen voor het ontmantelen van de zendmast. Er wordt onder meer met zeecontainers een tunnel naar de toren aangelegd. Via die tunnel kan de recherche ernaar voor onderzoek. De ontmanteling van de zendmast duurt waarschijnlijk nog een maand. In Assen wordt een noodmast neergezet voor de radio-uitzendingen in het noorden. In Kabul hebben gewapende mannen een belangrijke adviseur van de Afghaanse president Karzai vermoord. Vermoedelijk kwam daarbij ook een parlementslid om het leven is de tweede moordaanslag binnen een week in de naaste omgeving van Karzai. Dinsdag werd zijn halfbroer gedood door een lijfwacht. In Berlijn zijn gisteravond 34 agenten gewond geraakt... bij vechtpartijen met zo'n 800 linkse betogers. Die waren de straat opgegaan om Carlo Giuliani te herdenken. De Italiaan overleed tien jaar geleden in Genua... tijdens een betoging van antiglobalisten.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 Het weer, wisselend bewolkt en vooral in het westen kans op een bui. Morgen vanuit het westen regen. Temperatuur is dan een graad of 19. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu, het laatste uur. Henny van Petergem. En vandaag heb ik een gesprek met Nasima Kelvy. Zeg ik dat goed? Ja, dat is ik goed. En zij is van de stichting Vrouwengroep Tabita uit Haarlem. Wat is dat voor vrouwengroep? Kan je daar iets over vertellen, Tabita? Noem ik je al. Nasima heet jij <laughs> natuurlijk. De groep heet Tabita. Ja. Nou, ja, de stichting Vrouwengroep Tabita is uh, ondertussen een groep geworden van uh, alleen, alleenstaande vrouwen in de minima.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 om ergens een opslagruimte te vinden in de buurt. Nou, het liefst natuurlijk een pand waar we alles in kunnen stouwen. Alle activiteiten tegelijk. Ja, dat zou mooi zeg. Dat zou helemaal prachtig zijn. Omdat we hebben nog zoveel plannen. Ja. Ja. ja, vertel eens. Want je hebt <laughs> <laughs> Dat is altijd, Ik ben ja. natuurlijk nieuwsgierig. Nee, wat we uiteindelijk willen is een, echt een vrouwencentrum. Waar vrouwen zich kunnen ontplooien. Kunnen ontdekken wie ze zijn. En waar ze daar ook de nodige steun in vinden. wat gewoon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 Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld een gezin, daarbij is een, dat is een alleenstaande vrouw, heeft drie kinderen van twee al volwassen, maar die twee volwassen kinderen zijn psychisch overspannen. Het derde kind is moeilijk lerend en heeft heel veel moeilijkheden met chronische vermoeidheid. Zij zelf is chronisch ziek, zit in een scootmobiel, maar het inkomen wordt steeds minder. Kinderen zijn volwassen, dus er wordt gekort op de uitkering om de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 ja, ja dat wat, was... wat doen ze dan zo? Hoor? Nou, de verschillende optredens, de kinderen doen dan K3 of uh, de kleinsjes, zingen dan weer een aanbiedingsliedje wat ze op de zondagsschool hebben geleerd. Mm. En de moeders die als ze uit de schuld durven te kruipen gaan, echt lekker maf doen wat je normaal nooit ziet, wordt veel gelachen. Ja, ja. En Ontspanning en uh, gezelschap, dat is gewoon het belangrijkste in die vakantie. Ja, dat, dat ja. klinkt heel gezellig. En uh, hoe bereik je de mensen, hoe kunnen ze zich opgeven daarvoor?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 alle activiteiten in. voor zijn troon stehen.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 ...en uh, ja, wat blijer in het leven staan, om het maar zo te zeggen... Yes. ...en dan ook deelnemen aan jullie activiteiten... Hè? dus ...om mensen, andere mensen weer te gaan helpen. Yeah. Ja, ondertussen is het behalve mij het gehele bestuur bezet... ...door vrouwen die al jaren bij ons in de groep komen. Yeah. Uh, nou Onze secretaris onder andere is een heel bijzondere vrouw... ...die kwam uh, zes jaar geleden bij ons, heel verlegen... ...je hoeft maar naar dat te kijken, dan zat ze in de laatste hoek... ...ze durfde nooit iets te zeggen...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 Ja, ja dat kan nog eens variëren hè? Ja. Zo was ik zelf een keer bij zo'n high tea Heb ik wel eens geholpen Dat vond ik wel heel leuk ja dat Allemaal was... heerlijke chocolaatjes en zo <laughs> En werd lekker gekookt ja, toen dat, dat was de kersthoud Ja dat was met de kersthoud ja, ja. Dus jullie doen dus afwisselend Ochtends, dus middags of avond ja. Het <laughs> ja, is weer anders Steeds wat anders, maar ook af, gewoon echt afhankelijk Van uh, welke ruimte kunnen we gebruiken ja. En uh, hoe staan we Financieel voor om zo'n high tea ...die is natuurlijk even wat anders dan een ontbijtje. Ja, ja. Ja, ja het scheelt wel eens het een of ander, hè. Ja.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 Nou, dat was ook twee jaar geleden, eind van het jaar. Albert Heijn werd verbouwd bij ons en mensen mochten dus een goed doel opgeven die voor de opening gratis boodschappen mochten doen. Nou, wij waren een van de drie gekozen doelen, kregen dus twee uur de tijd om bij Albert Heijn de wagen vol te maken. De enige beperking was natuurlijk, je mocht maar van elk product, mocht je maar één artikel van elk product.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 En ja, nog een hele fijne dag, bedankt. Ja, bedankt voor de uitnodiging.